Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een recordaantal Amerikanen heeft van tevoren al gestemd... voor de presidentsverkiezingen die vandaag worden gehouden. Het zijn er ongeveer 50 miljoen, meldt de persbureau AP. Vooral onder mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond... is een grote toename te zien. Zij stemmen vooral democratisch. De eerste officiële verkiezingsuitslag is inmiddels bekend. In het plaatsje Dixville Notch in New Hampshire... waar acht stemgerechtigden wonen, werd Clinton de winnaar met vier stemmen. Twee mensen kozen voor Trump. Dit jaar worden meer kinderen en jongeren gedwongen opgenomen in gesloten jeugdzorginstellingen, zegt kinderombudsvrouw Kalverboer. Steeds vaker is daarbij sprake van een crisisopname. Dat komt doordat veel jongeren niet op tijd passende jeugdzorg krijgen. Bijvoorbeeld doordat gemeentelijke wijkteams de situatie onderschatten. Het gaat onder meer om meisjes die in handen vallen van loverboys. De Tweede Kamer vindt dat diabetespatiënten zelf moeten kunnen bepalen... welke glucosemeter ze gebruiken. Nu proberen apothekers en verzekeraars geld te besparen... door de apparaten slim in te kopen. Maar daardoor krijgt niet iedereen de glucosemeter die het beste bij hem past... zegt de Tweede Kamer. De Vogelbescherming wil dat de Europese Commissie Nederland dwingt... om meer geld uit te trekken voor wijdevogelbeheer, schrijft de Volkskrant. had al decennia slecht met onder meer de grutto, de kieviet en de scholekster... Staatssecretaris Van Dam weigert de boeren extra geld te geven om de weidevogels te helpen. Volgens de vogelbescherming is dat in strijd met Europese afspraken. De Griekse toeristensector heeft een topzomer achter de rug. Door de onrust in andere landen rond de Middellandse Zee, zoals Egypte en Turkije, kwamen er meer toeristen dan ooit, zegt de Griekse staatssecretaris voor toerisme. Ze verwacht dit jaar in totaal 27 miljoen vakantiegangers. Dan nog het weer, de eerste uren in het binnenland, kans op gladheid en mist. Verder af en toe zon, maar vooral langs de kust, kans op een winterse bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen in het zuidelijk deel van het land regen of natte sneeuw. In het noorden droog, het wordt 3 tot 6 graden. Dit was de FM, Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan 75 files, goed voor bijna 300 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 richting Amsterdam... 13 kilometer tussen Bruynekum en Klopendiemen. Op de A4 richting Amsterdam, daar staat 12 kilometer... tussen Den Hoorn en dorp. En op de A6 Ledenstad richting Muiden, 9 kilometer voor Klopend, Muidenberg... met meer dan een half uur vertraging. Op de A9 richting Alkmaar, door een ongeluk bij Bad Oeverdorp, 8 kilometer file, daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A12 Den Haag naar Utrecht bij Gouda 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat tussen Woerden en Gouda 12 kilometer file met ruim drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstolken dicht. Op de A15, Rotterdam richting Gorken, bij Sliedrecht Oost 8 kilometer file. En op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 5. A27 Almere richting Utrecht, bij Huizen 6 kilometer. En op de n 44 Den Haag richting Wassenaar, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer met 20 minuten vertraging.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 CFM met de single van Supertramp en Breakfast in America. Het is 6 over 2, Zandvoort, een goedemiddag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. We zijn er weer, studio Tolweg Tina. Goedemiddag Albert-Jan. En hallo luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten. En Rob, ja, we zijn er weer op ja. deze druilerige zondagmiddag. Ja, Gedver, er is helemaal niks aan. 6 november en het, uh, het weerbericht om half drie voorspelt ook niet veel. Nee, hè? Ik, Ik was er ook al voor. Als je het netjes zegt, dan zeg je de herfst is echt begonnen nu. Goed, we zijn alweer vandaag een viertal evenementen onderweg. Waaronder vanmorgen vanaf 11 uur.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 En zometeen komt, als het goed is, Roy van Buringen nog even langs... om ons even bij te praten over de Zandvoortse rommelmarkt... die vanmiddag nog tot vier uur in Theater de Krocht te bezoeken is. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort.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 Ik zou zeggen, tot zo allemaal, Zandvoort. Ja, moet er nog uh, toegang betaald worden of kan je zo naar binnen? Nee, natuurlijk. Nee, is gratis. Allemaal Helemaal gratis. Nou. Gezellig kijken, gezellig een beetje rommelen. Hartstikke leuk. Mooi, je kan niet. Heel veel plezier daar, uh, Dolly. En dank je wel voor je tijd, hè. Dank je Oké, goede zaken, hè. dank je Hoi, hoi. Dank je wel. Dat was Dolly vanaf uh, de krocht.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 Albert Jan, het plaatje is alweer een paar jaar oud. dus van die Walkman. Walkman. Ja. Wat is dat, een Walkman? Tegenwoordig heb je een iPad en uh, noem maar op, nee. Vroeger hadden we een echte Sony Walkman, hè? Dat was je helemaal hip en de pip. Toch, Jan? Met de Sony Walkman, die heb jij ook wel gehad, toch, of niet? Nee, wij hadden cassette-recorders. Cassette-recorders, jeetje, minetje. Ja. Ja, ja, dat moet Albert Jan weten. Ja, zeker weten. Ik heb ze allebei nog, hoor. Ik heb ook een Walkman en, en nee, de cassettebandjes, ik draai ze nog.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 En dan krijg je weer dat uh, de ontlinge wedstrijd uh, bepaalt welke uh, team kampioen wordt. Dat hebben we twee jaar geleden gezien. Daar willen we het niet over hebben. Uh, zaterdag. Dat um, uh, was zaterdag natuurlijk. Zaterdagmiddag was ook nog um, uh, voetbal. Zandvoort moest naar SCW. Uh, we reizen naar dat. En daar is al eens een keertje... Um, uh, geen goed resultaat geboekt. Lars heeft, heeft daar al zo'n een keer het 5-1 pak op de boeg gekregen. En gisteren was het weer het, uh, het geval. Ik heb met uh, Reinik Reugen gesproken, de begeleider. En die zegt: Ja, het, het was echt uh, ongelooflijk. De eerste helft hebben we weggegeven. Het begon al met een, met een, een dom terugspeelpaasje eigenlijk vanuit de verdediging. Wat zomaar in de voeten van een aanvaller van SUV terechtkwam. En ja, en dan kan Mussas keeper zijn van het jaar wat hij wil. Of, uh, of misschien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 Maar uh, Laura Koning, de snelheid, een van de snelle speelsters van Zandvoort, is geblesseerd. Heeft een hamstringbeschuur die waarschijnlijk wel zes tot acht weken gaat duren. Dat is pittig. Dus Zandvoort was in ieder geval niet compleet. Weliswaar was uh, de coach was aanwezig. Maar op een gegeven moment... Rick komen. maar...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 In de tweede helft, en daar ik, herhaal ik de woorden van trainer Ja Bleker. We hebben niet gehockey. En dat kon je zien. Zandvoort gebruikte niet de ruimte die ze hadden, die ze kregen ook van Hoekse Waard. En speelde alles door het midden. En daar was Hoekse Waard gewoon de sterkere ploeg. Zandvoort verloor uiteindelijk de wedstrijd met 6-3. Dus het is een rampweekend geweest voor Zamse sportgebeuren. En dat is natuurlijk erg spijtig. Want het zijn weekenden die kom je gelukkig niet zo vaak tegenop. Nee, ik had het liever anders gehoord, Joop. Ja, er zit er hier nog eentje. Ja, jeetje. jeetje. Je hebt het wel allemaal gevolgd, maar het mocht niet baten. Nee, nee, nee. nee. Ja, Volgen, dat is wat anders. Ik... Is, is nog wat anders. Ja, ja, ja. Dat is een tijd geleden, hè? Ja, echt wel. <laughs> echt wel. <Echt. laughs> Oké, okay, Joop, dankjewel voor deze sportupdate. We zijn weer helemaal op de hoogte. En ja, Laten we hopen ja, dat nou, het nou, volgend nou, weekend beter gaat.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 Ja, Colden Joop en he, noemen we hem ook wel eens. Nou, gaan we maar een gouden houden draaien. Woe!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 En dan één wedstrijd gespeeld vanmiddag om half één... FC Utrecht tegen Excelsior, daar werd het 2 tegen één. En dan half drie begonnen...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 Volgen. Zalvoort, een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en blijft het ook doen, hè? want we hebben de zin in zometeen uur 2, en uur 3 van Zalvoort op zondag. En wie is de Shuriokeng en Rappers Delights? Ik zei the hip, hop, de hip, de hip, de hip, hip, hobby, you don't stop the rocket to the bang, man. Bring say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Now, what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see,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 tell you why. You see, I'm six foot one, and I'm drums are fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than my homer Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, a definitely ate the whack. I got a licking continental, and I'm some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really. I'm a talking about checkbook, cause they got more money I than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rockin' not a dime till I made it again. Everybody